Het nummer van de Muziekboulevard hoorde je direct. The times are changing en de tijden gaan inderdaad veranderen. We gaan tegen de klok van twee uur. Dat betekent dat Zandvoort op zaterdag weer gaat komen. Rob Harms en Albert Jan Vos, heel veel plezier. Ik bedank jullie weer. Dag 65 in 2010 is over. Nog 300 dagen te gaan. En als ik weer mag van de programmeleiding en de bestuur tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Carmen verheul met het NOS Journaal. De Britse premier Brown is voor een onaangekondigd bezoek bij de troepen in Afghanistan. Op Camp Bastion in de provincie Helmand bedankte hij de Britse militairen voor hun inzet tijdens de verovering van de stad Marja op de Taliban. De stad viel vorige maand na het grootste offensief sinds 2001 in handen van Amerikaanse, Britse en Afghaanse troepen. Brown beloofde de troepen 200 nieuwe patrouillevoertuigen die goed bestand zijn tegen bermbommen. De laatste jaren zijn veel Britten gesneuveld doordat hun voertuig te kwetsbaar was. Niemand van de eerste vijf kandidaten op de Utrechtse kieslijst van Trots op Nederland gaat de gemeenteraad in. De partij won woensdag één zetel in Utrecht, maar de nummers één tot en met vijf willen hun partij niet in de raad vertegenwoordigen. En daarom neemt de nummer zes van de kieslijst de zetel van Trots op Nederland in. In Utrecht was de broer van Rita Verdonk, lijst duur. Hij stond twaalfde en kreeg woensdag 1200 voorkeursstemmen. Hij passeerde daarmee ruim de nummer 6, die nog geen 100 stemmen kreeg, maar trots nu dus wel in de raad gaat vertegenwoordigen. Het is uiteindelijk aan de kiescommissie in Utrecht om te bepalen wie er namens de partij in de raad komt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet geen reden om weer over te gaan op stemcomputers. Het ministerie zegt dat in reactie op een oproep van de voorzitter van het genootschap van burgemeesters, burgemeester Snijders van Haarlem. Volgens hem is gebleken dat stemmen met het potlood buitengewoon onpraktisch is. Hij denkt ook dat de kans op fouten en fraude zeker zo groot is als bij het stemmen met de computer. Maar het ministerie is het daar niet mee eens, omdat de argumenten waarmee de stemcomputers zijn afgeschaft nog steeds gelden. Ze zouden niet goed beveiligd zijn. Het weer. Vanmiddag is het zonnig met een middagtemperatuur van 0 tot 3 graden. Al voelt het kouder aan door de matige noordoostenwind. Morgen ook fris met 1 tot 4 graden en periode met zon. Dit was het. Zangvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleefd jij het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. CFM. Met, met nu. Zangvoort op zaterdag. Van mij mag dit soort muziek veel vaker gedraaid worden op de radio. En vandaar ook vandaag de openingstijd van de uh, plaat van uh, Sanford op Zaterdag. Je hoorde Billy Joel en You're Only Human. CFM voor Zandvoort en de Regio. Even na twee uur en dat betekent inderdaad een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag. Goedemiddag Albert Jan. Goedemiddag. En goedemiddag luisteraars. En goedemiddag luisteraars. Welkom weer Wederom drie uur live CFM op de zaterdagmiddag. En dat na de Muziekboulevard met uh, Morri's Mulder. Dankjewel, Mo. We hebben er weer van genoten. We hebben er weer van genoten, mooi. En zelfs viniel doe je goed. Waar gaan we het vanmiddag natuurlijk over hebben? Uiteraard eh, hebben we, kijken we naar de evenementenagenda. We bekijken de filmagenda. We kijken natuurlijk straks nog even terug eh, naar de, de uitslag van de politiek eh, van de gemeenteverkiezingen afgelopen woensdag. Eh, volgende week staan er natuurlijk wat bijzondere raadsvergaderingen op Stapel. Uh, verder nog vele activiteiten dit weekend in Zandvoort en waar we uiteraard op terugkomen En er wordt natuurlijk weer gevoetbald vanmiddag Ja het is mooi weer dus wat ja. let ons En dan gaan we, moeten we vandaag gaan we naar Amstelveen Heemraad uh, uh, Daar speelt uh, uh, vanaf half drie SV Zandvoort een uitwedstrijd En voor ons is daar natuurlijk verslaggever Joop weer aanwezig, Joop van Es En die gaan we dus om een uur of half drie bellen het uh, laatste uur tussen 4 en 5 nog wat binnenlands en buitenlands sportnieuws. En uh, autosport en uh, hockey hebben we het dan over. Uh, dus uh, genoeg uh, items voor ja, vanmiddag. Ja, en de autosport uh, komt al eerder aan bod. Want uh, na drie uur gaan we naar uh, Willem van Dezen. Ja. Hij staat vandaag op het Circuitpark Zonvoort. De Winter Endurance Race. Die wordt daar dit weekend verreden. Vandaag de kwalificaties, uh, denk ik, en morgen de race. Maar daar zullen we Kom. alles van horen. Wordt straks na drie uur van Willem van Dezen. Is weer wat muziek. He is born in the USA, Bruce Springsteen.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 Yeah Op de Sofots Radio hoor je Anouk en haar Single Woman. En daarmee wordt het ruim kwart over twee. We gaan naar het café. Niet zomaar een café, nee, een wooncafé. Een wooncafé. En ja, en daarom beginnen we er ook gelijk mee. Want dat is al vanaf 12 uur aan de gang. Want vandaag is er een unieke informatiemiddag in Café Neuf aan de Halderstraat 25. Want de aftrap was om 12 uur. En het evenement duurt tot 4 uur. En deze middag is vrij toegankelijk voor iedereen die informatie of advies wenst over. En dan komt hij aan een verkoop van woning of verhuur van woningen. Interieur, verkoopstijling, verbouwing, renovatie, belastingzaken, voorjaarsbeurt op de, in uw tuin. En allemaal adviezen financiering voor aankoop- en startersleningen... en herfinanciering van bestaande hypotheken. Wat is er nou aan de hand in Café NUF? Een tiental uh, zaken, waaronder uh, uh, de notaris, de makelaar... Uh, iemand die uh, kennis van zaken heeft ten aanzien van tuinaanleg... en tuinonderhoud, uh, interieurverzorgingen... Uh, staan u met raad en advies de, deze middag terzijde. Gratis en voor niets. Dus als u vragen heeft op een van deze onderdelen... Uh, aspecten dan adviseer ik u om even naar café nuf te gaan al waar u tot 4 uur advies kan inwinnen over de diverse ja, alles wat met huis en tuin te maken heeft, zo'n beetje te zeggen. Nou, dat dus in het wooncafé Café Nuf vanmiddag tot aan 4 uur. Ja, en mocht u nou uh, nog plannen hebben om vandaag of morgen met de trein naar uh, Haarlem te gaan... Daar wilde ik het net over hebben nou, met je. Ja, oh, oh, Wat zijn wij oh. goed, oh, oh, oh. Nou, ga je gang. Hoe, zeg jij hoe maar. kom je erop? Nou, jij de, mag het zeggen. De treinen rijden dit weekend niet tussen Zandvoort en Haarlem. En waarom niet? En waarom zullen werkzaamheden zijn, neem ik aan? Ja, ze zijn bezig met uh, iets van geluidswallen aan te leggen uh, aan weerskanten van het spoor. Oké. Okay. En uh, dat doen ze dus dit weekend. Maar niet getreurd, er staan voldoende touringcarbussen klaar om u naar, en van, naar Haarlem en vice versa van Haarlem weer terug te brengen en naar jij Zandvoort. jij ziet ze allemaal door je straat heen rijden ja, maar het natuurlijk. Ja, Ja, dat zag ik ook. Da ze ja. kunnen beter één richting maken Ik daar. denk, joh, dat uh, circuit is weer populair geworden. Allemaal pendelbussen vanaf... Enorm. Uh, nee, daar ging het niet om. De nou. treinen rijden niet. De treinen rijden niet, maar perfect vervangend vervoer geregeld. Dus uh, u kunt gewoon naar Haarlem als u wilt. Dus, Willem Duin, dit gaat niet lukken. Dit gaat niet lukken. De treiners zal nemen. Nee, moet je toch ook nog even de bus nemen. Het is lekker weer. Ik neem de eerste trein aan voort. Dat lijkt me Zandvoort aan zee Ik laat me vandaag Een keertje openbaar vervoeren Want ik moet er eens uit Een beetje zon op mijn huid De auto laat ik staan Die wil ik ook eens verwennen Rijden in een trein Dat wil ik ook leren kennen Met een sneltreinpaartje Koop ik een sneltreinkaartje Dat brengt dan weer wat centen In het voorweglaatje Ik ben ook net dat kan ook niet, want iedereen die is nog aan het knokken. Er is misschien een plaatsie in de restauratie. Maar dan moet ik snel zijn, anders kleur ik mis. Oh, wat een lol. In de eerste trein naar Zandvoort. Ik kan toch beter voortaan. Met mijn oude autootje gaan. Oh, dit hou ik niet uit. Zandvoort. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Gekke huis. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Twintig man in één coupé, dat is toffe ellende. Ik zo wat mijn nek over de troep wat een ben. De radio. En de eerste trein naar Zandvoort. Die krijg je van mijn cadeau. Oh, yo, En de eerste trein naar Zandvoort. Die krijg je van mijn cadeau. O, o, o, o, o, o. Haal het hier maar uit de ijskast. Oh, we wil hem zo. Nou, je bent dus gewaarschuwd. Dit weekend geen treinen tussen Zandvoort en Haalem. Vaak gedraaide plaats bij Soft op zaterdag en geheel terecht natuurlijk hè. Hol en ja. en de man-eater uit de jaren tachtig alweer. Oké, okay, nou straks kom ik nog even terug over, over, over de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat ik wel even wil mededelen, is dat volgende week woensdag 10 en donderdag 11 maart staan er zeer, twee zeer bijzondere raadsvergaderingen gepland. Woensdag komt de huidige raad voor de laatste keer bijeen. En donderdag zal de eerste vergadering van de raad in de nieuwe samenstelling plaatsvinden. Ja, we hebben een aantal nieuwe raadsleden. Leuk is dat. Ja, en ja. Ik, ben, ik ben heel benieuwd. En uh, ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. En, uh, maar het is wel netjes even afscheid nemen van de oude oude raad en donderdag dan de nieuwe raad en ik heb begrepen dat woensdagavond sowieso live wordt uitgezonden door de CFM radio hoe laat beginnen jullie Pascal weet je heb je al een idee? 8 uur, uh... uur. oké okay. dus woensdagavond mocht u er niet heen kunnen woensdagavond 8 uur? Cfm. Woensdag en donderdag Pascal? Donderdag. Is het... Donderdag is nog niet helemaal zeker. Oké. Okay. Okay. Nou, In ieder geval woensdag 8 uur radio aan. En dan kan u getuige zijn van het afscheid van de Raad. En zo dadelijk gaan we voetballen. We gaan naar Joop van Es. Die is vandaag in uh, Amstelveen. Ja. Amstelveen Heemraad, dat is de, de groep waar we vandaag uh, ploeg, waar we vandaag tegen spelen. Het is mij ontschoten wat, ze, wat de vorige wedstrijd, de returnwedstrijd, de uitslag van was. Maar dat weet Joop ongetwijfeld. We gaan het straks aan Joop vragen. Eerst een plaatje uit de jaren 90, ja. De Van Loving Criminals zijn hier. En de Scooby Snacks. Hmm, lekker. We'll <laughs> We out to rob a bank We got Steve outside Carrying a full pack and everything is cool And everything is smooth I walk up to the teller And I give her my letter She gives me the loot. We puckered up lips And a wink That I found cute And I said Baby, baby, baby Is this some comic cheap love thing Happen here or what? But by that time Best had me with the 90s Said it's time to blow, you know So out the door We go back to the ride With Steve Inside and alive, and off we drive. Now, see, I heard my low alarm ball. You know, we never get far running around in a stolen police car. Soon we dropped it off, piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man.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 Zaterdag worden als eerste de fun-loving criminals en uh, de Scooby-Snacks. En daarachteraan de single van Edward Maya, alweer een uh, aantal maanden geleden een grote hit geweest. Joh. De, de Stereo Love. Ja, ja. nou even, even over uh, afgelopen woensdag. Wat vond jij daarvan, van H de verkiezingen? Um, ja, was het verrassend wat we hier in Zalvoort uh, meegemaakt hebben? Ik denk het niet. Maar... Nou, ja, een beetje, beetje ja, toch wel wat kleine lichte verschuivingen. He? En de opkomst was natuurlijk echt absurd slecht. Hè? Ja, we hoorden eerst uh, 49,81 procent. Ja, uiteindelijk. Uit... En dat werd uh, later bijgesteld tot 50,1, geloof ik. Het lijkt wel schaatsen. Tjonge, 50, <laughs> ja. een kleine correctie, 50,1. Ja. ja. De burgemeester hoorde ik uh, overdag ook in uh, gesprek met uh, collega Mulder. Ja. En die zei van, ja, als zo rond de 50 procent is, dan... Uh, Valt dat wel heel erg tegen. Maar, ja, maar als je ook zag, die, die vrijdag daarvoor was een hele speciale avond belegd voor jongeren. Nou, daar komen dan nog niet eens een, ik denk twee, een handvol of twee handenvol jongeren op af. Dus het leeft niet echt bij de jongeren, krijg ik dan het idee. Nee, wat moeten we daaraan doen? Nou ja, dat, die vraag stelde zich de burgemeester ook ja. al. Want kijk... Wat je, vaak, wat je dan vaak in de wandelgangen hoort: van ja, één keer in de vier jaar dan wordt het druk op politieke vlak. En dan zijn ze benoemd en dan hebben we vier jaar rust. Tenminste, dat hoor ik wel eens in de wandelgangen. De burgemeester zegt: het is een feestje gewoon. Ja, één keer in de vier jaar een feestje. Ja, en het moet zo zijn dat natuurlijk. Dat moet zo leven. gedurende zo'n periode ook regelmatig contact hebt met je, met, je, met je politieke partijen. Misschien dat je dan zo die binding wat groter kan krijgen. Klopt. Hè? En, maar goed, daar mogen de, de, de heren, de wijze heren zich, en dames zich over gaan buigen. Maar ja, hoeveel zetels heb je nodig uh, als je, om een coalitie te, te, te vormen? Volgens mij een stuk of negen. Ja. Nou, dan, uh, als je dan zo kijkt. Dus als uh, VVD, uh, ja, als je het lijstje zo bekijkt. Oh, je bent met coalitie, coalitie bezig. Ja, ja, dan, ja in de wandelgangen wordt daar flink over gesproken. Da, ja, dat is, dat, dat is natuurlijk... We hebben het over de VVD. Wie uh, zou er nog, nog meer bij modern komen? Modern Damme. Nou ja, D66 zit er nu, is er nu ook. Uh, die hebben ook één zetel en uh, Sociaal Zandvoort één zetel D66 één zetel ondanks dat ze maar één zetel hebben kunnen het best wel belangrijke partijen worden voor het uh, vormen van een coalitie dat denk ik ook maar goed, daarover daar de komende weken natuurlijk meer. Want er wordt natuurlijk erg veel overleg gepleegd nu. Het wordt best wel spannend, lijkt me. We houden het in de gaten. In ieder geval de VVD, de winnaar in Zandvoort. Ja, en dat vond ik ook wel knap trouwens. Op woensdagavond en dan had je het op televisie. Dan, als de partijen verloren hadden, dan wisten ze tijdens die speeches toch wel te zeggen dat we hebben toch gewonnen. Ja. Ik vind dat toch knap hoor. Ja, heel goed was dat. Hè? Ik bedoel, je kan een voetbalwedstrijd winnen of verliezen. Of gelijk spelen. Maar je kan hem niet alsnog, als je verliest, nog een keer winnen, toch? Nee, maar als je verliest, kan je wel zeggen van we hadden ook ook meer kunnen verliezen. Dus <laughs> ja, dat heb je weer gewonnen. Het is, het is een feestje, dus dan heb je weer gewonnen. Klopt. Zo dus kan je het altijd weer naar je toe draaien. Creatief. Nee, ik ben erg benieuwd. We zullen het op de voet volgen. En uh, zo, zo dadelijk hopen we Joop van Nissen in de uitzending ja. te hebben. Ja, nou nou ja, ja, we kunnen hem wel meteen even meenemen hoor. Zullen we even kijken van, uh, of Joop ja. van Nessen aan de telefoon hangt? Ja, inderdaad. Ja, ja inderdaad. Wat was met je telefoon? Ik een verrassing, want ik was ietsje te laat... Maar soms was in de eerste beste aanval al doeltreffend... ...was Kaders kwam alleen voor de keeper en zette zijn team dus op een 0-1 voorsprong. En dat is natuurlijk heel verrassend omdat we eerlijk zijn. Zeker. En we hebben het over de wedstrijd van vandaag tegen Amstelveen Heemraad. Ja, uit wedstrijd tegen Amstelveen Heemraad. En dat heeft het laatste het niet slecht gedaan. <coughs> Sorry. Gelijk gespeeld tegen HBOK. En gewonnen vorige week van Kastikum, dat is ook niet het eerste beste team... Dus dat, uh, dat is echt uh, op dit moment echt een uh, goede doen. Uh, maar Zandvoor blijkbaar ook vorige week gewonnen uh, van het HBOK met 3-1. Na de eerste wedstrijd in Silendorf uh, verloren te hebben met uh, 3-1. En nu dan de winst. En nu staat Zandvoort dan in de eerste de beste aanval die ze mochten doen. Uh, met, op een uh, 0-1 voorsprong. En nu gaat weer Zandvoort. Even kijken wie dat is. Dat is Patrick van der Oort. Die gaat een kant voorrijven. Oh, die wordt net weggewerkt door een, een centrale verdediger van.. Uh, ...van Amstelveen. En daar gaat nu Schijnsrecht, die gaat fluiten. Ik denk dat Zandvoort een vrije schop krijgt. Dat was wat je dan in het uh, ijshoekje noemt een delayed penalty. En dat gaat er gebeuren. Nee, ja, Zandvoort krijgt die, ba die, die bal een indirecte vrije schop... ...vanwege babbelen. zoals de het dan zo in de voetbalpaal. En uh, Zandvoort mag dan een vrije schop nemen. Een metertje of 7, 8 bijt op gebied En die gaat dat doen. Dan gaat je Bergdoen, die is weer aanwezig, die was vorige week op vakantie. Gelukkig is hij weer, de man die echt in vorm is gekomen de laatste paar weken. En dan gaat die vrije schop komen, die gaat zich voorzetten. En die gaat ja, wel mooi richting de hoek van het doel, maar de keeper had er geen probleem mee om die te kunnen pakken. En die kan die wel gewoon uitleggen. En het gaat dan heel erg snel alweer, want eh, Zandvoort moest alweer een, een beetje aan de noodrem trekken. Dat deed Jan Zonneveld, prakte die bal ver naar voren toe en daar was dan een buitenspelgeval... Voor uh, Ivo Hoppen, Ivo Hoppe die vorige week de man of the match werd en nu ook weer aanwezig is in het uh, in de in het basisteam van uh, SV antwoord. Uh, wat we missen, wie we missen, dat is natuurlijk ook wel heel erg interessant. Dat is de, de topscorer van Zandvoort, dat is Mies van de Haan. Die heeft een schorsing aan zijn broek gekregen en daar baat. Die gigantisch van, want deze wedstrijd is voor Zandvoort heel erg belangrijk. Hier kunnen punten gepakt worden en hij is er dan niet bij. Ja, dat is natuurlijk voor hem een beetje sneeuw, maar misschien ook een beetje eigen schuld, dikke bult. Hij heeft vier gele kaarten gekregen en daarna krijg je automatisch tegenwoordig een schorsing van een wedstrijd aan je broek. En elke volgende gele kaart is opnieuw een schorsing. Amstelveen, aan de kant, aan uh, de linkerkant van het Zandputjesveld. En, uh, en dat is uh, daar uh, Giraiko die heel mooi kan wegwerken richting Baskales naar... Uh, Arisen. En die laat de bal over de lijn lopen. Goed, ik moet even kijken, want we hebben nu gespeeld uh, 9 minuten. En de stand is 0-1 in het voordeel van Zandvoort. En straks komen we weer terug bij Jop voor het vervolg van de wedstrijd van vandaag. Amstelveen Heemraad tegen SV Zandvoort. 1-0 staan we dus voor en dat is een mooi resultaat zo aan het begin van de wedstrijd. Laten we hopen dat we de voorsprong vol blijven houden of misschien wel uit gaan bouwen. Dat zou helemaal mooi, mooi zijn. Voor het dadelijk weer van Joven is, Eerst gaan we weer een plaatje voor je draaien. You en Louis in de nieuws is de volgende. Happy to be stuck with you. We've had some fun. Yes, we've had our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 Two. Pump on the party Turn up the bass. Yes, do the new jack hustle Shake your booty flex your muscles Everybody shake your body It's MC's hip house party Like the rubber with a mic in a hand Let's cut and stomp into the jam Like a boat from the blue I break into It's on Ja, toch is het wel leuk, hè. Die muziek uit de jaren 90 op de radio. En Saar en de Real McCoy. Ken je ze, Albert Jan? Ja, ja, ja, klopt. Ik had van ze gehoord. It's dus... on you. Zo heet uh, dat nummer wat we zojuist uh, voor je draaiden. De politiek. Nou, we hebben het meegemaakt met uh, Agnes Kam natuurlijk van de week in de SP. Ja. In één keer zegt ze, nou, uh, ik stop ermee. Maar als je die foto's ook ziet van de. dan denk je, nou, het is wel beter dat je gestopt bent eigenlijk. Nou ja, nou had ze natuurlijk twee dagen daarvoor, vandaag de oh, daarvoor, hoor. Twee dagen daarvoor toch wel wat, wat sterke uits, uitspraken gedaan die niet van haar verwacht had. Waardoor ze natuurlijk bepaalde coalities alweer uitsloot. En je moet, nooit, uh, je moet nooit jouw schoenen weggooien als je geen nieuwe hebt, hè? Nee. Dus, uh, zo, zo, Maar goed, uh, ik had het ook niet verwacht. Ze dus is uh, teruggetreden en inmiddels ja. uh, is er een opvolger, geloof ik? Ja, er is alweer een opvolger benoemd. Dat gaat ook snel trouwens. Ja, supersnel. <laughs> oh, die stond al lang klaar, joh, achter de deur. Die stond al lang klaar. Yep, deur open en ik ben binnen. <laughs> maar als ik zo naar buiten kijk en ik zie het zonnetje schijnen... dan krijg je weer zin om naar stand te gaan. Hè? Lekker! En uh, nou, Ze zijn afgelopen bijvoorbeeld afgelopen dinsdag... is de eerste paal geslagen voor de derde jaar rond Paviljoen van Zandvoort. De nieuwe eigenaren van Club Maritiem Paviljoen 9... hebben tevens een nieuwe naam in gedachten... De haven van Zandvoort. Het gaat ineens hard met de geplande jaar rond paviljoens. Het komende seizoen komen er twee bij. Naast natuurlijk Take 5 aan zee is dat nu Club Nautique, waarvan vorige week de eerste paal werd geslagen. En dan de, de haven van Zandvoort gaat heten. En in de nabije toekomst komen er nog twee bij. De eerste op de plaats van paviljoen Tijn-Akersloot aan de boulevard Paulus Lood. En ook strandpaviljoen Talassie zal binnenkort... een jaar, jaar rond paviljoen worden. Dus dan hebben we de vier. Denk maar dat het lekker is hoor, om nu uh, op het strand te zitten... achter glas, zonnetje ja, erbij, dat gaat al helemaal drankje erbij. Nou, ik zie het helemaal zitten. Maar Toch, goed, Pascal? Ja, echt wel. een ja, ja, jaar uit. rond. Hè. Straks krijg je dus die wintermaanden. Ik bedoel, ik loop de dingen vooruit. Maar dan heb je dus vier, vier strandtenten... waar je continu naartoe kan. Weer of geen weer. jaar rond bij zo'n uh, Helemaal goed, strand. Leven op het strand. Helemaal goed. En, uh, dit weekend alleen uh, niet met de trein naar, uh, naar het strand. Hè? Nee, nee, nee, dat heb je wel duidelijk gemaakt. Kle klein, stuk, klein stukje bus nemen. Nee. Dus, uh, de, en dan komt het allemaal goed. Van Harlem naar Zalvoort rijden er, uh, voldoende bussen. En uiteraard ook vieze vershuis, zoals dat heet. Heel Hier goed. is Walking on Sunshine. De plaatje past er wel een beetje bij. Nou, vandaar heb je hem opgezocht. Ja, ik leer, van jou, ik het, leer van jou elke keer weer. Casey en de Sunshine Band. Dat is de plaats die we nu voor je gaan draaien. Met deze zonnige klokken zo op de zaterdagmiddag, dan kan het helemaal niet meer stuk gaan natuurlijk, Kijk Ik de voorjaar in mijn bol. Casey en de Sunshine bent hoor je, en Walking on Sunshine. Gaan we gaan weer snel over naar Joop Vres in Amstelveen. Hoe is het daar met de wedstrijd, Joop? Ja, dat gaat mooi crescendo want Zandvoort heeft absoluut het beste van het spel. Moet een beetje meer mazzel hebben om, <tus> om voor de rust toch op 2-0 te komen... Maar goed, ze hebben het beter van het spel. En dan gaat... Oh, dat was een hele grote kans. Voor, even kijken, Nigel Berg. Hij maakte er een schuif van in plaats van een schot. En daardoor kon de keeper... Sorry, de bal heel simpel pakken. Maar goed, het was weer een kans voor Zandvoort. Zandvoort dat echt goed speelt. Voornamelijk de verdediger zat heel erg sterk. En dat, uh, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En als dan ook nog straks die, die voorhoede het helemaal te pakken krijgt. Ja, dan komt Sanford best wel ze met uh, drie punten hiervan nagaan. Het is wel, moet ik eerlijk zeggen, een heel knolveld. Het is ontzettend erg. Er zitten gaten in, dat wil je echt niet weten. Maar goed, er mag op gespeeld worden. Dat heeft de scheidsrechter bepaald, bepaald. En uh, Sanford heeft daar moeilijk bij. Hij heeft over het algemeen wat technische voetbal. En uh, deze jongens, die, die van Amstelveen. Die zijn natuurlijk gewend aan dit veld. Die trainen daar dagelijks... dat wil niet zeggen dagelijks... maar zeker twee keer in de week op. En die hebben dus uh, daar wat minder moeite bij. Zandvoort, dat eigenlijk wat betere velden gewend is... Uh, kan dus uh, wat, wat uh, moeilijker die bal in de ploeg houden. Maar ze zijn uh, nogmaals sterker dan Amstelveen. En dat... Uh, en dat bleek ook natuurlijk wel in die eerste minuut dat Zandvoort op voorsprong kwam. Misschien wel een beetje een gelukkig doelpunt, maar dat maakt niet uit. Ze staan voorlopig voor en dan uh, gaat Jan Zonneveld Sonneveld, de met... jongen heeft zoveel techniek, dat is ongelooflijk. Speelt gewoon een mannen, helemaal uit En je speelt er dan naar voren toe, naar uh, uh, Baskalis. Baskalis, die het eerste doel maakte, net niet weer aan de bal kan komen door een kaats via. Even kijken, dat was Ivo Hoppen. Dat maakt helemaal niet uit, want uh, Zandvoort heeft er gewoon het betere van het spel. Dat zei ik zojuist juist al, uh, maar nu is het dan... Uh, Amstelveen dat de bal in de ploeg heeft en terug speelt op de keeper En soms hij maakt helemaal nog geen haast om daar die keeper te laten schieten. Dat maakt helemaal niet uit. Want voorlopig staan we nog steeds voor. Dan gaat die bal komen. En dat is Max Aardewerk die daar eigenlijk een beetje onbeheerste trap tegen die bal aan zit Waardoor Amstelveen in de balbezit kan komen. Via een inworp ter hoogte van de middellijn. Amstelveen naar de spits. Ja, die staat er twee man gedekt. En ik denk, oké, okay, aangeraakt door Giraikool. Die schiet de bal over de zijlijn. En Amstelveen mag opnieuw gaan gooien. Is ondertussen gebeurd. Helemaal terug. En daar is dan uh, Patrick van Oort. Die daar probeert die bal te verschalken. Dat lukte net niet. Maar Amstelveen is weer op eigen helft. En probeert nu een aanval op te gaan zitten. Op Verzand van de linkerkant van het veld. Dat gaat dan ook gebeuren. het Aarissen probeert dat te verdedigen. Dat, dat doet hij allemaal goed. Dat doet hij allemaal goed. Helemaal goed. Via Jansson is gaat die bal weer naar voren toe. Maar het is Amstelveen die de bal weer kan oppakken. Voorlopig is dan die dreiging ook op het doel van Zandvoort verdwenen. En opnieuw is het Zandvoort dat nu weer gaat verdedigen via Bascalus. Nou, in ieder Hoppe. Hoppe geeft een diepe bal. Maar die is te scherp. Daar kan uh, Nigel Berg niet bij komen. Uh, het is jammer, maar het was een hele grote kans. Amstelveen nog steeds. Nu